Ja, woensdag moet ik bakken, donderdag moet ik bakken, vrijdag moet ik bakken. Want ik heb een hele grote taart, een kerk ga ik maken. En die moet zaterdag klaar zijn, maar het is niet de enige. Dus ik moet van tevoren beginnen. En al die taarten moeten klaar om ze in elkaar. En dan ga je die kerk helemaal uitsnijden en zo. Dan neemt wel een beetje tijd waarvan ik vanaf woensdag gaan het bakken ben. En die ja, apparaten die draaien sowieso. Ja. Het is dus als je een geluidje ver want er zijn ja. twee, drie verschillende geluiden. Welke? Van, van die um, apparaten. Drie apparaten, maar ze hebben allebei een ander geluid. Ja, ik kan ze sowieso als ze bezig ben en die geluid weet ik van, welke zo ver is. Ik hoef niet elke keer naar te gaan kijken. Dat is ook gewerkt, wel wat met Jij ja, luistert gewoon van hoe ver het is. Ja. Hoe ver de. Ja, dus ik kan hier staan en die draaien ja. en zeggen: hé, hey, hé, hey, doe maar uit, want die is klaar. Die zwaarte, die witte. Zo weet ik het. Ja. En zo gebruik je het ook je zintuigen om je oren, je spitst je oren mm -hmm. en dan weet je hoe ver het uh, ja. de bakproces is. Ja, ja. prachtig. Ja. Soms vergeet je ook bijvoorbeeld die klok aan te zetten, ja. van die ovens, ja. maar dan zie je dat met één tek op die kaart weet je dat afhankelijk hoe ver het moet en hoeveel minuten er nog bij moet. Ja dat we mee doen. En was als, als die, die zwarte apparaat draait meestal die suiker om te versieren dan weet je aan dat geluid of die suiker aan het schuimeren bent of dat die nog waterig is. Maar die moet niet te veel schuimen ook niet. Ja. Dan zeg je van uit en die is aan het schuimeren. En soms moet ik het weer laten zakken en opnieuw laten draaien. En met uh, die ene, van want ik draai ook een apart apparaat, heb ik met alleen maar um, eieren. Dus in die andere apparaat komen die eieren achteraf, als ze helemaal goed geklopt zijn. Maar die weet ik ook aan het geluid. Van wanneer die ei helemaal boven is van ja. Kijk ja, ja, ja. dat, maar iedereen zegt, ja. Hoe kan je, je staat hier voor me en je weet wat er dan gebeurt. Zeg, ja. Dat hoor je. Ja, dat hoor ik. Ik zeg, ja maar waar hoor je, wij horen niks. zeg, ja ik hoor het wel. Nou. Ja. Ook met, met, uh, met in die oven. Als yeah. iets niet goed is, yeah. met de geur van die taart, dan oh, weet yeah. ik hoe, hoe ver die taart is, yeah. hoe lang die in de oven staat. Yeah, yeah,